Goedenavond. opnieuw goud op de Olympische Winterspelen. De mannen zijn Olympisch kampioen op de 5000 meter relay bij het short trekken. Zo klonk dat bij de NOS. Dit is hem, dit is Jens van het Wout. Hij is vrij, hij hoort de bel en daar gaat het gebeuren. Ga maar staan met z'n allen. Goud op de aflossing van het Wout. 1, 2, 3, subliem. Zijn derde gouden medaille. Ja, daarmee is het onze achtste gouden medaille in totaal deze winterspelen. De totale spiegel voor alle medailles staat voor Nederland nu op 18. We blijven nog even in Milaan, want de 1500 meter shorttrack voor vrouwen... die is heel anders geëindigd. Daar zijn ook Sandra Velsboer en Suzanne Schulting onderuit gegaan... tijdens een halve finale waar bijna alle sporters ten val kwamen. Het klonk zo bij de NOS. Nee, Sandra Velsboer ook! Dit is de gekste race aller tijden. Wat een drama dit. Schulting valt zelf. Velzenboer valt ook zelf en die reed op kop. Ja, en in de kwartfinale viel Michelle Velzenboer ook al. Daardoor zijn alle Nederlanders hier uitgeschakeld... en grijpen we daar dus mis op een medaille. De Amerikaanse president Donald Trump is niet van plan... om de miljarden aan importheffingen terug te betalen... nu de hoogste rechter heeft bepaald dat die onwettig waren. Trump had die heffingen niet zomaar in mogen voeren... maar zelf zegt hij dat de rechters beïnvloed zijn door buitenlandse belangen. Inmiddels heeft hij een nieuwe wereldwijde importheffing van 10 aangekondigd. En opletten als je WhatsApp gebruikt, die komt binnenkort met een nieuwe functie. Want als je wordt toegevoegd aan een groepsapp, dan kan je straks ook oude berichten teruglezen van toen je er nog niet in zat. Ja, beheerders die kiezen hoeveel je dan te zien krijgt. Ze kunnen de laatste 25 tot 100 berichten met nieuwe leden delen. Volgens WhatsApp moet dat dan voor meer transparantie zorgen. Zo moet je goed opletten als je niet eerst over iemand zit te rot op in de groep voor dat je maar <laughs> dan nog van weer plaza. Vannacht blijft het tot de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot de graad of 6. Morgen een mix van wolken en zon bij maximaal 12 graden. Imagine dat gewoon het laatste appje is: nee, Marco. Nee, die hoef ik niet in deze groep hoor. En dat dan Marco in de oh, groep zo komt. Zit -ie erin. <laughs> Dankjewel, Rebecca. Graag gedaan. Geen verkeer van Flitsmeister, geen vertragingen op dit moment. Wel nog een paar controles. Er staat onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... bij Nieuwegein, hectometapaal 68,9. Eentje ook op de A9 van Haarlem naar Amstelveen... bij Schiphol 31,3. En let op je snelheid op de A200 van Amsterdam naar Haarlem... bij 8,5. Nou, zo toch nog even één keer goed terugblik op die Olympische Spelen... want wat een week is het en wat een avond vooral al vandaag. Eerste boozie, a bar song...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 Changing for a chair. Tell my mama I ain't forget. Woke uh, oh, up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord, one, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another one, We need plenty more. Two stepping on the table. She don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone I'ma me up a double shot of whiskey. They know me and Jay.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 Nothing else matters You don't understand Feels like hell is my heaven 24-7 Stuck in my pain Somebody One last time by Q. De Olympische Winterspelen in Milaan. Het is zo'n ongelofelijke avond vanavond uh, wat betreft de Olympische Winterspelen. We houden alles voor je in de gaten hier bij Q Music. Laten we even beginnen bij Jens van het Woud, Melle van het Woud, Teun Boer, Friso Emons en reserve Itzak de Laat. Zij hebben vanavond uh, Olympische geschiedenis geschreven. Het is namelijk de eerste gouden medaille voor de Nederlandse shorttrack mannen. Op dit onderdeel, uh, Jens haalde daarmee ook zijn derde gouden medaille. Namelijk de uh, 500 meter, de 1000 meter en nu de 1500 meter in de relay. En dan moet ik het even goed zeggen. Hoe heet het nou alweer? Even checken, even checken, even checken, want ik vind het altijd zo ingewikkelde titels. Shorttrack, 5000 meter relay mannen. Nou, dat klonk net zo. Dit is hem. Dit is Jens van het Woud. Hij is vrij. Hij hoort de bel. En dan gaat het gebeuren. Ga maar staan met z'n allen. Goud op de aflossing van het Woud. 1, 2, 3. Subliem. Zijn derde gouden medaille. Ongekend. Moet je je voorstellen dat je thuis komt... van de Olympische Winterspelen met drie gouden medailles. Dan heb je toch alles wel uitgespeeld. Dat is toch niet normaal. Maar ik wil het ook even hebben over een vrouw... die deze Spelen geen medailles heeft gehaald... maar waar ik zo immens veel respect voor heb. En dat is Suzanne Schulting. Uh, Suzanne Schulting is namelijk uh, vandaag... Actief geweest in de 1500 meter relay. Nee, niet, niet de relay volgens mij, toch? Het is gewoon de normale gewoon de 1500 meter vrouwen, dacht ik. Alleen, uh, ja, wacht, nu ga ik het wel dubbel checken, Want ik wil niet Hongaien uh, op de radio verkondigen. Maar ik vind het zo... Het is zo verwarrend, jongens, met al die titels. Het is zo verwarrend. Wat, de ene keer zit dit, de andere keer zit dat. Nou, in ieder geval, ze moet 1500 meter in totaal schaatsen. Daar komt het op neer. Laten we het daar bouwen. Uh, short trekken, moet ik dan zeggen. En uh, alle drie, alle drie... Zij zijn ze op de een of andere manier onderuit gegaan. We hebben uh, Suzanne Schulting, Sandra Velsenboer Michelle Velsenboer. Wat de drie echt de allerbeste soortrekkers ter wereld zijn in principe. Luister even hoe het klonk bij de NOS toen Suzanne Schulting onderuit ging. En het is over. Schulting valt en neemt Comfortala mee. En dan valt er nog één en dan rijden er nog maar drie voorop. Effect ook omverd getuikeld. Ja, iedereen één voor één als een soort domino steentjes vielen ze zo van de baan af. Vind ik overigens ook nog wel grappig hoe in dit geval dan de commentator... nog heel rustig bleef toen Susanne Schulting uit de bocht vloog... terwijl nog geen tien seconden later Sandra Velsenboer dus ook wegleed. Nee, Sandra Velsenboer ook! Dit is de gekste race aller tijden. Wat een drama dit. Schulting valt zelf. Velsenboer valt ook zelf en die reed op kop. Ja, ja, Oké, okay. alsof Susanne Schulting er dan niks toe doet of zo. Maar wat ik dus vooral en heel zielig vind. en ook bijzonder knap vind van Suzanne Schulting. is dat ze dus twee wedstrijden heeft gespeeld. deze Olympische Winterspelen. Allebei zijn ze niet gelopen zoals ze heeft gehoopt. En toch weet ze met een lach op haar gezicht. de interviewer te woord te staan. Uh, dit zei ze bijvoorbeeld dus ook bij de NOS. Ja, het is gewoon heel zuur dat je op deze manier het ijs moet verlaten. Ja, het ijs brak gewoon uit het niets weg. Ik denk dat het ijs gewoon heel zacht is. Er zijn gewoon veel valpartijen en dat is gewoon wel jammer. Ja. Nou, en dat is het ook zo. Maar dat je dat zo weet te relativeren als topsporter... dat vind ik echt ongelooflijk knap. Dus uh, ja, alleen maar hulde voor Jens van het Wout... en alle mannelijke shortrackers. Maar vooral ook een dikke, dikke, dikke hulde voor Suzanne Schulting... die zonder medaille naar huis gaat. Maar wat een topsportvrouw is dat, zeg. Dit is Samber, homewrecker bij Q. The land is respected in my world. One day I'll be gone and life will go on, you'll hear my song in my world. In the we wind, through the leaves, and the flowers and trees, and the earth and the sea. From way out here, it's easier to see there ain't no difference between you and me. From way out here to see there ain't no difference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 crazy okay. yeah. En crazy in love, with je music. Er wordt nog Jack Applejack, Black In My World. Ja, de klok staat uh, bijna op half elf. Vraag is, durf jij het aan om tegen hem te vechten? We spelen zometeen knok tegen de klok. Waarmee jij een mooi zakcentje kan weten uh, te winnen. Dus denk je, nou, het lijkt me wel lekker om even met een zakcentje het weekend in te gaan. En laten we wel eerlijk zijn, wie denkt dat nou niet? Stuur dan even nu met een berichtje in de Q Music App. Het woord klok. Dat is het enige wat ik van je nodig heb. Het woord klok, laat me weten. Wie weet spul je zo meteen mee. Met klok tegen de klok en ook Taylor Swift voor je binnen een paar minuten. Oh, zet die Chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warm pies bij. Als het sneeuwt of aangold. Als hij van je fiets waait of overal kletsnat aankomt. Zo mok warme chocomel. Ah, Maakt heel je winter goed. Laudius. Echt aan de slag met je ambitie? Kies uit 400 thuisstudies van Laudius. Nu met 30% korting. <.nl> Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop.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 Klok tegen de klok spelen we zo naar Taylor Swift. Dit is Apple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 Sims, Burna Boy... We hebben nog Eliana, Tiny... en alle vrienden die erbij betrokken zijn. We pray, thank music. Ik zeg uh, hallo, je goede avond... tegen Juri. Juri, hallo. Hallo, hallo, okay. Hoi. Juri, oh, uh, van hart gefeliciteerd. Jij bent vanavond de kandidaat... in Knok tegen de Klok. Ja, leuk. Dat belooft al veel goeds. Uh, voordat ik het spel met jou wil gaan spelen, Juri... ben ik heel even benieuwd. Ik wil je eigenlijk even wat beter leren kennen. Heb jij wellicht drie willekeurige feitjes over jezelf? Vriewelijke rug feit. Uh, da, ik heb deze week vakantie, want ik ben normaal basisschoolleraar. Oh, dat is lekker. Ja. En uh, ga ik eerst even dat twee andere feitjes uit horen, ga ik dan de vraag stellen? Ja. Ik uh, bezoek heel graag voetbalwedstrijden. Ja. Spe specifieke uh, voetbalwedstrijden of gewoon in Nederland? Of, of, uh, nou, ik ga graag naar Ajax, maar verder uh, overal en ergens. Dus niet uh, per se uh, specifiek verder. Ja. Laatste feitje, uh, ik ga binnenkort een uh, Ironman 70.3 doen, over een half jaar, dus binnenkort, binnenkort. Een en dan wat? Ik aan het trainen. Een Ironman 70.3, eigenlijk is dat een, een triathlon. Uh, Oké, okay. laten we daar maar even bij beginnen. Waarom ga je dat doen? <laughs> uh, ik ben begin, uh, nee, eind april vorig jaar begonnen met uh, afvallen, omdat ik... Uh, Mezelf al flink te zwaar vond. Ja. Uh, heb ik hardlopen ontdekt, wat ik onwijs leuk vond. Uh, en zo, uh, ja, ik ben iets te competitief van anders. Ja, Comitatie van heel enthousiast daarin. Ja. En dat is zodoende na nou, op een gegeven moment een halve marathon gerend hebben we uitgerold, uh, uitgerold naar dit. Ik wil een, uh, een item mee gaan doen. En dit is dus nog heftiger dan een marathon. Ja, en ja, ja, ik denk van wel: het is zwemmen, fietsen, rennen. Jury, wat doe je jezelf aan man? <laughs> Ongelooflijk. Hey, en dat valt dan uh, ook in een vakantie dan? Want als je basisschool bent, kan je dan denk ik niet zomaar nee, van de dag uh, weg. Nee, is toevallig in de zomervakantie. Dus dat, uh, en dan ben je dan deze vakantie dan ook al elke dag aan het trainen voor die Ironman? In principe ben ik bijna elke dag aan het trainen. Af en toe een rustdag. Oké, okay, en wat doe je verder in deze vakantie? Ik heb veel uh, voetbalwedstrijden bezocht door uh, Europa Champions League, Europa League... Le dit, nou, dat sluit weer mooi aan bij je tweede feitje. Ja, ja. Je hebt jezelf mooi samengevat met die drie feitjes wat dat nou, betreft dat dacht Joeri. Ik ook. Dat dacht ik <laughs> Oké, okay, en uh, welke, welke wedstrijd heb je dan bezocht deze week, of deze vakantie? En, ik ben bij Borussia Dortmund geweest tegen Atalanta, bij Club Brugge tegen Atletico Madrid en uh, Lille tegen Rodester Belgrado. Wat een lijst man. Ja. Heb je, je hebt heel Europa doorgetoerd dan? In met de auto hier en daar op en neer. Oh. Ja. Jeetje, Juri. Nou, ik heb in ieder geval het gevoel... dat ik je beter heb leren kennen wat dat betreft al. Dus je hebt lekker vakantie, basisschoolleraar en je gaat ook nog eens... Uh, de, de Iron Man rennen. <laughs> uh, Juri, ik denk dat we helemaal klaar zijn... om zometeen Knok tegen de klok met elkaar te gaan spelen. Zo, we gaan even twee liedjes draaien... en dan kan jij nog even mentaal voorbereiden. Kom ik straks bij je terug, ja? Helemaal goed, leuk. Leuk. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Eerst nog even Armin van Buren. This is what it feels like with your music Nobody here knocking at my... Ik zeg sorry, ik vertel je niet goed in Levi, sluit me in je armen. De Alarm schrijft deze week bij Kim Music. Aan de telefoon. Heb ik een superheld. Hij is basisschoolleraar. Hij bezoekt graag voetbalwedstrijden door heel Europa. Van Borussia Dortmund. Tot aan Lille tegen Belgrado. En, boven alles... Gaat hij binnenkort een Ironman rennen. Ik heb het over... Juri Geerdink. Ja, fantastisch. Yuri, ik niet. welkom. Dankjewel. In Knok tegen de klok. Knok. Knok tegen de klok. Dit was even een, een cinematische opening, hè? Nou, zeg dat, zeg dat. <laughs> Veel wat. Hey Juri, eh, toch nog even de vraag. Wat zou je doen met het geld dat je wint als je hier een zakcentje uit weet te slaan? Ja, ik denk dat ik de wedstrijd van de afgelopen week mooi uh, kan terugverdienen mee. <laughs> ja, want dat is echt een hoop geweest. Hè? Je bent uh, ja. dus Borussia Dortmund, uh, Brugge, Atletico Madrid, Liel tegen België Dat zijn niet de meest goedkope wedstrijden waar je heen gaat. Nee, het was echt goed te doen. Ik heb vaak ingangen via via, waardoor ik de reguliere prijs betaal. Dus dat was uh, goed te doen. En je rijdt overal met de auto heen? Ja. Is, is, is, loopt dat niet een beetje ook op in de kosten wat betreft benzine? Of u valt het mee, hoort in het buitenland? Uh, ja, als, je, als je slim tankt in Duitsland en België, is het beter te doen dan in Nederland. Ja, dat, dus je, je berekent je helemaal vooruit. Maar wat dat betreft ben je natuurlijk ook basisschoolleraar, dus dat doe je altijd goed dan. Inderdaad. Jory, waanzinnig. Ben jij klaar voor knok tegen de klok? Ik denk het. Leg het nog even uit wat precies de bedoeling is... zodat je het echt goed snapt. Je hebt zometeen een reeks geldbedragen die in wisselend tempo oplopen. Het is aan jou de taak om stop te roepen. Doe dat zo duidelijk mogelijk, want dan win jij het laatst volledig uitgesproken bedrag. Maar gaat de klok al af voordat jij stop hebt geroepen... dan blijf je helaas met lege handen achter. Is dat helemaal duidelijk? Helemaal duidelijk. Ben je er klaar voor? Ik uh, ben er klaar voor. Hier komt de klok. 33 euro 44 euro 55 euro 66 euro 77 euro 88 euro 99 euro van een klok. 111 euro. 177 euro. 188 euro. Stop. Ja. Oeh. Oh. Juri, ik dacht, gaat het nog gebeuren? Of wat ga je doen? Dan zit je te wachten tot hij 222 aantikt. Ja, ik denk maar de... ja, ging wel heel hard, ja. Jij ja, dacht, na de 111 gaat hij misschien naar 222... en daarna naar 333, maar dat vertikte hij helaas. Nee, helaas. Hé, <laughs> hey, wat lekker, 188 euro die komt jouw kant op. Wat super, hè? Komt dat al een beetje in de buurt van wat je de afgelopen week hebt uitgegeven... aan al die voetbalwedstrijden? Nou, zeker, ja. Nee, ja? Zeker weten. Daar kom ik goed mee weg, ja. Nou, Juri, dan Absolute. moet jij die dealers van jou eens even doorgeven, denk ik. Dat netwerk dat jij hebt, dat is wel heel goedkoop ja, nou, absoluut. absoluut. Goed hoor. Hé, hey, moeten we natuurlijk wel nog even luisteren wat erin had gezeten? Ik ben heel ja. benieuwd hoe ver dit nog was gegaan. 222 euro. Toch wel, hè? Ja. 255 euro. Oh. Wow. Hij ging nog door. Ah, prima. Nou prima. ja, Jordi, ik wil sowieso al het lef dat je hebt om te wachten tot die 188. Na al die bedragen die al opgenoemd waren, wil ik echt uh, complimenteren. Ah, dank, dank. Um, 188 euro komt jouw kant op. Alvast ongelooflijk veel succes met jouw Ironman binnenkort. Dankjewel. Dankjewel. Ga je daarvoor Dankjewel. naar het buitenland ook, ja toch? Ja, in Duitsland. Ja, in Duitsland, Duitsland. oké. Okay, dat is nog redelijk dicht bij huis wat dat betreft. Jawel, jawel. Heel veel succes en uh, een heel fijn weekend. Ja, bedankt Ken. Succes nog vanavond. Dankjewel Juri. hoi hoi. Doei hoi. Shakira zo meteen bij Q Music met Zoo. Eerst de heerlijke, ik heb hem al lang niet meer gehoord. Dit is heerlijk liedje. Poos Malone en Chemical bij Q. Oxytocin making it all okay. We're wild and we can't be tamed and we're turning the floor into a zoo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 Op een uh, goede vriendin van mij, Marije. Die is namelijk een van de honderd mensen. die vanavond naar een listening party mocht. van het gloednieuwe album van Harry Styles. Dat is een album dat uh, pas 6 maart uitkomt. Dus het duurt ook nog even voordat dat gebeurt. Uh, en zij heeft vanavond. in het diepste geheim. waarschijnlijk ergens in een hele donkere kelder. waar niemand van de buitenwereld bij kon komen. tenzij je uh, ja, bewijs had dat je daar echt naar binnen mocht. mocht zij al luisteren naar het gloednieuwe album van Harry Styles. Maar. Zometeen mag ik even bellen met Marije om aan te horen hoe dat was. Hoe klinkt dat gloednieuwe album van Harry Styles? Wordt het een album vol met hits? Wordt het net zo groot als As It Was? Of uh, ja, is het een enorme tegenvaller? Zometeen bel ik met Marije en draaien natuurlijk ook Harry Styles met Aperture. En ook Maalsmith. Smith. Stay, hoor je binnen een paar minuten. Orders die blijven binnenstromen.